Goedemiddag. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden mensen vluchten in Amerika voor orkaan Ida. Komende nacht, Nederlandse tijd, komt de orkaan aan in land, in de staat Louisiana. Er worden windstoten verwacht van 220 kilometer per uur, zegt deze weerman van CNN. As it takes this approach, it's going to spread really strong thunderstorms across Louisiana, Mississippi, Alabama, and even the panhandle of Florida here as well en Naast de windstoten gaat het ook hevig regenen met kans op overstromingen en tornados. In 2005 werd dit gebied in Amerika ook al getroffen door orkaan Katrina. Toen kwamen er meer dan 1.800 mensen om het leven. In de afghaanse hoofdstad Kabul zijn explosies gehoord. Over de oorzaken en over slachtoffers is nog niets bekend. Er waren sterke aanwijzingen voor nieuwe aanslagen. Donderdag vielen bij explosies rond het vliegveld van Kabul meer dan 100 doden. Morgen starten MBO's en hogescholen weer en dat betekent volle ratijnen, trams en bussen. Zo'n honderdduizenden studenten gaan weer naar hun lessen toe na anderhalf jaar lang onderwijs online onderwijs. De vereniging van OV-bedrijven verwacht vooral drukte in de ochtendspits met name als veel lessen tegelijkertijd starten. Het is Rotterdam niet gelukt om aan de kop van de Eredivisie te komen. De Feyenoorders verloren voor het eerst dit seizoen in de competitie van FC Utrecht. Het was 3-1. De eerste echte tik die Arne Slot krijgt als trainer van Feyenoord. Utrecht staat nu tweede achter PSV. Heerenveen is nog zonder puntverlies en kan later vanmiddag over Utrecht heen op de ranglijst. En ook Ajax kan de tweede plaats overnemen. Zij spelen op dit moment. Het weer, het is vanmiddag steeds iets vaker droog. Het is wel fris tussen de 17 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Nieuwmeer 6 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak zijn wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk ook een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A10 De Ring van Amsterdam bij Amsterdam-Buitenveldert is het daardoor ook wat drukker. 6 kilometer file vanaf Geuzeveld. Daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Be misunderstood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 deze kilte maakt me gek, en dit gevoel is angstaanjagend. Maar je woorden malen verder, en mijn ogen te vragen: waarom zei je mij niet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 This would be fermerò per dare un po' d'eternità in quei momenti che troppo presto se ne vanno via le lagne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 You call dream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 It, don't it? come on. It feels like something seeming oh, up. Come on. Can I leave yeah. with you? Lady. En dat is het. ZFM op 106.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerhits. ZOMERHITS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 oh maar En een zomerherrie. I'm